Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas zegt dat ze bereid zijn om alle Israëlische gijzelaars vrij te laten. Maar dan willen ze de garantie dat Israël de oorlog in Gaza stopt en alle militairen terugtrekt. Ook moeten er een grote groep Palestijnse gevangenen vrijgelaten worden, zegt Hamas tegen een persbureau. Er wordt weer onderhandeld over een staakt het vuren in de Gaza-strook. Israël zou ook een voorstel hebben gedaan. Tien gijzelaars vrij, in ruil voor een staakt het vuren van 45 dagen en noodhulp. Hamas zegt het te overwegen. Omroep NTR gaat misschien toch niet verdwijnen. Er is nu een debat bezig in de Tweede Kamer. Van tevoren was er een protest van medewerkers van de NTR. En ik ben ongelooflijk trots om te zien dat we hier met z'n allen staan... om te laten blijken dat het een enorm slecht idee is... meneer bruins om de NTR af te schaffen. De NTR maakt programma's als het Sinterklaasjournaal... het Klokhuis en SchoolTV. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil nu dat de omroep niet verdwijnt... maar samengaat met de NOS... En nog een half uurtje en dan wordt Katy Perry de ruimte ingelanceerd. Samen met vijf andere vrouwen maakt ze een ruimtereis met het ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Amazon-baas Jeff Bezos. Op social media gaf ze vast een korte rondleiding door de capsule. Here I am. Seat number two. Here on the new shepherd. Ik denk dat ik ga zingen. Ik ga een beetje zingen. Ik ga zingen in space. De vrouwen hebben voor de ruimte speciale astronautenpakken laten maken. Het is een blauwe designer jumpsuit die wel wat weggeeft van een Totally Spice pak. Presentatrice Gail King gaat ook mee en is blij met haar outfit. Hier is iets wat ik nooit see, Me in an een astronaut suit. Maar ik like het, ik like het. Het is King, dat zou be me. Ik love deze shade of blue. Wie knew? Ik dacht dat was mijn favorite color. was. <laughs> do we get to keep it? You get to keep it. Ze zullen het pak niet heel lang aan hebben. De ruimte reis duurt maar iets meer dan 10 minuten. Het is overigens ook de eerste crew die volledig bestaat uit vrouwen sinds 1963. Het weer, een mix van zon en wolken bij 15 graden langs de kust en 19 graden in het zuidoosten. Morgen weer wat buien, maar met 17 tot 23 graden wordt het ook weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 staat 3 kilometer file bij Purmerend Noord. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. De Keukenhof, de N208, Haarlem richting Sassenheim. 2 kilometer file vanaf de N207, 10 minuten vertraging tussen Hilversum en de Amersfoort Centraal. Rijden geen treinen door technisch onderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zij 1983, werd het even na drie uur. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag bij tot aan vijf uur vanmiddag op dit Bloemenkorso-weekend. En vandaag, ja, is de stoet vanmorgen vertrokken vanuit Noordwijk, Noordwijkerhout, richting Haarlem. En ja, zijn we inmiddels in Bennebroek en straks rond een uurtje of zes zullen ze heemsteden gaan aandoen, denk ik. Nou ja, het zal iets later worden trouwens.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 En uh, ja, dat komt eigenlijk doordat uh, de klok groot onderhoud nodig heeft... en omdat die uh, ja, in het verleden verkeerd aangelegd is. Om dat allemaal uh, rond te breien is een bedrag van zo rond de 10.000 euro nodig. Nou, de gemeente vraagt uh, aan ons als uh, inwoners van uh, Zandvoort... willen jullie de klok behouden of niet? Nou ja, daarover uh, spraken ze vanmorgen wethouder Jan-Jaap uh, de Kloets. Willen we de klok behouden of uh, niet...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 En die ziel heet uh, Mr. Light to Moon", Me. Luister naar het lekkere deuntje zo aan het begin van deze plaats. MUZIEK yeah, You've been hiding all bad desires on your mind. I used to be so quiet, now I'm causing riots. I'll be unbroken. broken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 We gingen met de muziek back to the 80s Met de uh, Bros en When Will I Be Famous. Wanneer gaat het nou eens gebeuren? Nou ja, waarschijnlijk nooit hè. Dit zit er niet in, nee. Nou, het weer is wel lekker uh, vandaag in uh, Zandvoort. En heel mooi ook voor het uh, bloemencorso. Wat uh, ja, vanavond aankomt uh, uiteindelijk in Haarlem. En dan morgen ook nog uh, te zien is tot aan uh, 5 uur vanmiddag, uh, morgenmiddag. Dan in het uh, centrum van uh, Haarlem.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 waar je die kan bestellen en dan doen we het zo. Nou ja, ja of, of, of ook, of in Vogel zit een hele goed, uh, goed winkeltje volgens mij. Ja, maar <laughs> dit is wel iets meer dan iets... Uh, even uit Ja, maar dit, nee. dit, dit, de stationsklokken zijn um, uh, ongeveer net zo groot. En uh, ja, daar zal uh, ook een, een binnenwerkje in zitten die, die af en toe uh, uh, opgelapt moet worden. Ja, nu ga ik niet over de stationsklokken, uh, nee. zo rijk mijn uh, macht er ook. Nog, nog niet hè, nog niet. Je weet ja, al. dat zeg jij, maar uh, het is hier zo dat uh, we willen dit gewoon goed, goed aanpakken. En dat hij niet over een paar maanden weer stuk is. Dus dat hij het voor zeer lange tijd goed blijft doen op de plek die iedereen kent. W wanneer wordt er een klap opgegeven? Wanneer uh, denk je dat het uh, bekend wordt of u blijft staan? Of nou, dat kijk, die... de... de, de, de de enquête of de, de, de uitvraag loopt nog een tijdje. Uh, die loopt nog uh, tot de eerste week van mei. Okay. Dus iedereen kan daar nog op reageren. En ik, ik hoop dat ik even mag noemen dat dat is op zandvoort.nl schuine streep klok streepje Sophia weg uh -huh. um, Met PH dus. Uh, daar kunnen mensen nog hun reacties uh, geven voor of tegen en ook suggesties doen. Word, wordt er nog veel gereageerd of niet? Ja, ik vind, vind ik van wel. ja. Uh, ja. Alles bij elkaar zitten we nou tegen de 550 stemmen. wat zo. dat is zo. we ja, ja, dus onderwerp bleef er... zeker. En, ja. en drie kwart ongeveer vindt dat die uh, moet blijven. Uh, Oké, okay, uh, toch wel. Wil jij nog één vraag stellen? Of, uh, nou, die, die vraag wilde ik stellen. Oh, die vraag wilde ja. ik stellen. Oké, ja, ja, ja. <laughs> okay, ja daar, tot zover uh, over de klok uh, vanmorgen in Goedemorgen Zandvoorts. Ja, moet de klok blijven of moet die uh, niet blijven? Je kan het laten weten op de website van uh, de gemeente Zandvoorts...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 Ski nu al kilometer, op zoek naar jou. En ik zeg, hé, hey, dat is Lotje, en Lotje is Frans. Ik is gepolen in de bergen en ze brengt me zand. Oh ja, ik weet, dit gaat goed, maar gaat nog beter als ik dans. Je weet, ik praat ook woordjes Frans. Want dit gaat Luister kadans, al om tien uur op de piste brengt haar leven in balans.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 Vele andere trouwens. Dat is uh, Ben Snijders. En Benno die was uh, op pad. En uh, ja, die kwam, uh, kwam Ben Snijders uh, tegen. En uh, sprak met hem. Toch, Benno? Hadi die Rob. Nou, we kregen van de week weer een uh, persbericht van de VSB-fonds. Van het BSW-fonds. Daar moet, daar moet ik er even duidelijk bij zeggen. Ik verward het wel eens met de svb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 Nog meer een kans gaan geven. En die uh, deze ja. mensen. Ja, dat is waar je op bedoelt. Dat is tof, je hebt hier een persbericht voor je liggen, zie ja. ik. Uh, omdat we daar net weer in. De, dus dat, dat is een van de dingen. We doen regelmatig een of andere impuls of een actie of zo. Waar mensen dan op in kunnen tekenen. En dit, dit heet Sterker Samenleven. En uh, daar kunnen mensen die uh, goede ideeën hebben. En die zelf hun handjes willen laten wapperen. Zelf dingen willen organiseren. die. Die zeg maar bruggen bouwen tussen groepen en mensen. Mensen bij elkaar willen brengen. Uh, daar is vaak geld voor nodig. Niet heel veel geld zond, maar toch wel. Ook wel eens wat geld. Ja, <laughs> en dan ja alles kost geld natuurlijk. Alles kost geld. Ja. En dan, is het, dan, is het, uh, dan uh, kan je bij VSB-fonds daar een aanvraag voor ja. doen. En dan en wat voor projecten denk je dan? Het is... Uh...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 vsbfonds.nl, sterker samenleven met een slash ertussen oké, okay, nou ja, tot zover dus met uh, Ben Snijders, het uh, gesprek dankjewel Benno daarvoor en uh, ja, de beloofde platen, hè, die gaan we nu gewoon uh, draaien, dat is uh, de single van de Beatles, hier is Help Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone Younger than today, I never I need. needed anybody's help in any way. Now, oh, but now these days are these gone, days and are I'm gone. not so self-assured selfish. Now I find a change of mind, I'm open up the up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 I'm with me uh. There's no proof In the pipe out today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 En hoe het uh, rendel vergaat uh, al daar... en het zal wel heel mooi weer zijn waarschijnlijk... Uh, dat hoor je in het volgende nieuws rond en nabij uh, kwart over vier. Blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse Radio. Wij zijn er al uh, 35 jaar voor je. Radio, televisie, internet, DAB+, vergeet dat vooral niet. Kanaal 9A in de hele regio Kennemerland En 106.9 FM in de ether, ook in de regio Kennemerland.